Van 1 uur. Jobboot met het NOS-journaal. De Koninklijke Marine moet over 10 jaar nieuwe onderzeeboten hebben. In een brief van de Tweede Kamer schrijft minister Hennis dat het van groot belang is dat Nederland dergelijke oorlogsschepen kan blijven inzetten, ook in de strijd tegen piraterij. Nederland heeft nu vier onderzeeboten uit de Walrus klasse Die moet over tien jaar vervangen worden. De marine wil de vloot graag uitbreiden naar zes, maar minister Hennis weet niet of dat financieel haalbaar is. Een onderzeeboot kost volgens deskundigen ongeveer 800 miljoen euro. Om de kosten te drukken wil Hennis gaan samenwerken met andere landen, bijvoorbeeld Noorwegen. Daar zijn de onderzeeboten ook aan vervanging toe. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft de Nederlandse ambassades... voorbereid op het plan van PVV-leider Wilders... om Mohamed Cartoons te laten zien op de televisie. Dit bevestigde Haagse bronnen. Wilders mag geen Mohamed Cartoons ophangen in het gebouw van de Tweede Kamer. Hij wil de tekeningen daarom laten zien in de zendheid van politieke partijen. De ambassades zullen in vooral islamitische landen benadrukken... dat niet de Nederlandse regering, maar een individueel kamerlid... verantwoordelijk is voor het vertonen van de cartoons...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 In een bos in Berkel en Schot in Brabant zijn tientallen dode exotische dieren gevonden. Het zijn een vogelspin, 22 slangen en 16 schildpadden. De dieren zaten in kratten en zakken. Wie ze er heeft gedumpt is niet bekend. Het weer volop zon, alleen in het zuiden wat stapelwolken. Het wordt 22 tot 25 graden. Op de wadden wat frisser. Morgen opnieuw zonnig, dan kan het 30 graden worden. Maar aan het eind van de dag kans op onweersbuien, vooral in het zuiden van het land. Dit is, die Verkeersabdeed. Verkeersabdeed. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Op de A1 Amsterdam richting Amersfoort staat voor Muiden 3 kilometer file. Bij Den Haag is de N14 tussen Den Haag en Leidsendam in beide richtingen dicht bij Den haag mariahoeve Dat komt door een ongeluk met drie vrachtwagens. Tot zover de verkeers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 Nou, dat zie je al zo vaak, hè. Dat artiesten bij gebrek aan succes afglijden naar een bedenkelijk niveau. Jammer is dat, ouder, hè? Bij de laatste Oscar-uitreiking bijvoorbeeld... werd één onbekende actrice ervan verdacht... de juryprijs in de wacht te hebben gesleept... door met een voltallige jury naar bed te gaan. Nog meer kritiek was er geweest op Pamela Anderson... die de publieksprijs in de wacht sleepte. Jammer is dat, ouder, hè? We zijn terug. Dan komt we don't the wind blow, blow, blow. En komen Limits met We Can Make The Wind Blow. Daarna een klein stukje Herman Vinkers en daarvoor bouwen Douwe Bob. En voor het nieuws, ja, we konden hem helaas niet helemaal draaien... want we kwamen tijd tekort. Maar uh, voor het nieuws horen er nog de 3-in-1 van de Cats. achtereen, volgens Mandy My Dear. Uh, Lia daarachteraan en daarachteraan Why. En dan hebben we het weer helemaal bij... Wat we allemaal gedaan hebben. Nou, hopelijk gaat het nu zonder verdere gezeur. En uh, gaan we gewoon uh, lekker door. Ja, zo is dat. Poldernummer is, uh, denk ik, gewoon van. Uh, ik zou het niet weten. Oh ja, van U2. Within you, without you. Hier zijn de uh, U2's. En hier nou de vrijwilliger. In your side. Don't reach the shore You get keep... van you. uh, YouTube was dat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 Ja, luisteraar, zoals u van ons gewend bent, uh, zijn we nu toe aan de rubriek de vrijwilligersvacature van de week. En als het goed is, dan gaat Hella Wanders van Pluspunt Zandvoort ons daar wat meer over vertellen. Ben je daar, Hella? Hoi Dolly, ik ben... Hey, hallo, welkom hallo. in onze uitzending. Het is alweer een poosje geleden hè, dat we elkaar gesproken hebben. Ja, heel En wat gezellig uh, dat je er weer state. bent. Ja, Ja. <laughs> wat heb je vandaag voor ons uitgezocht als vrijwilligersvacature? Uh, deze week zoeken we een uh, creatieve vrijwilliger voor ook Zandvoort. Ja. Dat is op dinsdagmiddag. Ook Zandvoort heeft. Uh, uh, creatieve middagen, laagdrempelige creatieve middagen. Ja. En ze zijn op zoek naar een vrijwilliger die, uh, die het leuk vindt... om een paar weken lang een workshop te geven. Een creatieve workshop aan de deelnemers van Ook Samen. Oké, okay, en, en wat moet ik me daarbij voorstellen? Moet iemand dan eigen ideeën gaan verwezenlijken... en zorgen voor materialen en dergelijke? Of is dat allemaal al geregeld? Is dat alleen de begeleiding? Het kan allebei. Oh. Het is, als mensen leuke ideeën hebben of leuke dingen hebben. Bijvoorbeeld wij hebben een vrijwilliger hier. Die, die is heel goed in beertjes maken. Ja. Die doet dat als hobby. Die zegt nou ik wil wel een workshop beertjes maken. Dat was maar, met, uh, met een breisel, hè, Of niet? Nee dat was met vilt. Oh dat, dan waren ja, of, dat weer de poezen, zeker. Want ik had poezen zien staan. Ja? ja precies. Ja. Je mag zelf een idee hebben. Maar ook als je het leuk vindt om vrijwillige, creatief vrijwilligerswerk te doen. Dan, ja. uh, dan zoeken ze je. Nou, hartstikke mooi. En je kunt, en... or je kunt uh, reageren bij ook Zandvoort. En dat vinden we dus op de vip streepje uh, Ja, hij staat op vipzandvoort.nl. Maar ja. er, je kan ook bij ookzandvoort kijken. Ookzandvoort.nl. Goed zo. En uh, anders gewoon even, als iemand geen internet heeft... maar het wel leuk vindt, even bellen op 5740330. Kan dat? Ja, ja, ja? en dan vragen we naar Annieke van der Ham... Prima, Anieke van der Ham. Ja. Nou, hartstikke okay, bedankt voor maal, deze mooie pakketuren. Nou, gedaan. Ga maar lekker weer terug naar je boterhammetje, want daar had ik je vandaan gehaald, geloof <laughs> ik. Hè? Ja, dat was een afscheid lunch voor de stagiaires. Ah, oh, nou, ga maar snel weer terug. Oké, okay, tot He? ziens. Tot de gaan weer. Dag Hella.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 Hello. Barcelona, oh, Barcelona, oh, Barcelona reiziger hoor, die uh, George uh, Ezra, want hij uh, was al in Budapest en uh, hij was al in Barcelona en, uh, en nog meer van die, uh, van die uh, liedjes over steden. Nou, dit was zijn nieuwe single en uh, het zal van zijn album komen. Nummer dat heet in ieder geval Barcelona. Nou, dat, zal de, dat is ook al de zoveelste keer dat uh, Barcelona wordt. maar dat is ook logisch natuurlijk, want het is een prachtige stad. Ben jij wel eens in Barcelona geweest, Dolly? Nou, dat zal heel, heel raar klinken, maar nee. Nee? Nee. Ben, ben jij nog nooit in nog Barcelona nooit geweest nooit in Barcelona nee. geweest, terwijl ik zoveel in Spanje kom? Ja, en nog nooit in Barcelona? Nee. Goh. Is wat, hè? Ja. En het, het lijkt is... me zo leuk op de Ramblas oh, en al die mooie een... gebouwen. Ja, van Gaudi hè, vooral. Ja, is, precies. Is, ja, ik ben, er, ik ben er een jaar of drie drie geleden ben ik er nog geweest. Maar het is echt fantastisch. Zo'n ontzettend mooie stad. Ja, wie weet, misschien word ik ooit nog eens uitgenodigd. Ja. Voor een weekendje. Ja, dat zou kunnen natuurlijk. Misschien even onder de rijke stille minnaar zich gewoon aan je voeten gooit. Is een dienstmededeling voor alle rijke stille minnaars in Zandvoort. Als jullie Dolly nou een weekendje meenemen naar Zandvoort. Naar Zandvoort? fijn naar Barcelona bedoel ik. Ik zegt zeggen Zandvoort, dan kom ik al op Van Velsen.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 You blink your eyes. I can see my life pass by. Supply. If the world's coming to an end tonight, if the world's coming to an end. If the world coming to an end tonight, als er vanavond uh, aan, aan zijn eindje komt, dan, uh, uh, <laughs> dan vindt hij dat niet erg. Nou, ik wel hoor, ik, ik wel, dat zou ik niet willen vanavond. Want uh, als de wereld vanavond aan zijn eind komt, dan mis je ook tussen App vloed van Gerald Duyf, en dat is natuurlijk de moeite waard. Nou, hè, en dan mis je Alternative F FM en zo. Nee, dat moeten we allemaal niet hebben hoor. Die wereld moet gewoon even doordraaien. En uh, ook van, uh, uh, voor al mijn uh, Facebook-vrienden... ook vanwege het stappenplan. Hè, ja, dat, uh, dat komt vandaag misschien wel tot een ontknoping. Je weet het maar nooit. Misschien dat het stappenplan vandaag tot een ontknoping komt. Maar dat moet je nog even geduld hebben. <laughs> ja, want uh, niemand weet er nog wat er aan de hand is. Dat vind ik zo leuk. Hè, niemand het weet... En er zijn heel veel mensen die aan het raden zijn naar mijn stappenplan. Dat vind ik wel leuk. En nog niemand weet het. Ja, er zijn er wel een paar die het weten. Maar die houden hun mond. de regio. Ja, er zijn er wel een paar die het weten. Maar die houden hun mond. En dat is het mooie van alles. Kan ik tenminste op vertrouwen op die mensen. Zeg Dolly. Zeg het eens. Ga jij het nieuws doen of Zal ik het weer eens doen? Ja, laat maar doen. Gaan we het weer weer doen en ja. het nieuws weer en het doen? Weerzond. Wanneer doen ja. we het weer? Het nieuws. Nee, wanneer doen we het weer? Het weer? Ja. Straks. Oh, oké. Okay. Na het nieuws. <lacht> weer. Nou. Goeie muziekje. En dan, ja, uh, daar is hij. Begin... En ja. dan kan ik beginnen met mijn update. Ja! Ja, oké. Okay. Nou, daar komt hij, dames en heren. De update van het regionale nieuws. De N246 bij West-Knollendam is in beide richtingen afgesloten... omdat daar een auto en een motor op elkaar zijn gebotst. Dat meldt de Verkeersinformatiedienst. Over de ernst van het ongeluk is nog niets bekend... maar volgens dichtbij.nl is de motorrijder bij het ongeval zwaar gewond geraakt... en mogelijk zijn er meer auto's bij het ongeval betrokken... Zoals uh, later zou blijken uit foto's van de plek. Er zijn naast de motorrijder drie of vier auto's bij het ongeval betrokken. Dus houdt u rekening mee mocht u die kant op moeten dat de weg afgesloten is. Nou en dan gaan we ons vandaag allemaal afvragen. Hè? Allemaal nerveuze mensen vandaag. Je kan de spanning overal voelen. Want uh, ja, hangt er wel vanmiddag een vlag met een schooltas aan de gevel van je huis... Dan heb je kort daarvoor waarschijnlijk dat ene belangrijke belletje gekregen. Oh, dacht want... je het over mijn stappenplannen? Nee jongen, niet alles draait om jouw stappenplan, man. <lacht> <lacht> er zijn nog meer uh, dingen vandaag aan het gebeuren waar je nerveus van kan worden. Dat is niet alleen jouw stappenplan, hoor. Ja, want veel leerlingen zitten vandaag met klamme handjes naast de telefoon te wachten... op het verlossende woord, je bent geslaagd. Nou, dat wil je alleen maar horen vandaag als student... De CITO, Instituut voor Toetsontwikkeling, maakt vandaag bekend de nommeringen bekend. De meeste scholen laten hun leerlingen tussen 1 uur en 7 uur weten. of ze binnenkort hun felbegeerde papiertje mogen ophalen. En zoals altijd zijn er natuurlijk ook weer pechvogels die in hun vakantie in het water zien vallen. want die moeten dan weer als een gek aan de bak voor dat ene herexamen. En. Uh, dat doen ze natuurlijk alles aan om te voorkomen dat ze nog een jaar dag in, dag uit naar school moeten fietsen. Ik uh, wens alle examenkandidaten uh, van dit jaar heel veel sterkte vandaag. Relax. Relax. relax. Ja. ja, kan je makkelijk Ga zeggen. rustig zitten en Nou. relax. Ik weet het nog was de dag van gisteren hoor. Ja? Dat je zat te wachten. Heb jij gisteren dan. examen gedaan dan. Ik weet het nog als de dag van gisteren. Oh, als de dag van. Oh. Ja. Nee, ik dacht dat je gisteren examen gedaan had. Ik wou zeggen, was je schooltas? Nee, nee, nee, okay. nee. Mijn pukkel ligt al heel lang in de kast. <laughs> oh, <laughs> OOK die op je neus? <hums> Is nog wat, hè? Instandpukkel. Nou, goed. Oké. Okay. Uh, het college van BMW heeft de gemeenteraad uh, gisteren uh, nog een raadsvoorstel over de strandbungalows aangeboden.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 die voor de gehele opknapbeurt nodig is, nu wel daaraan moet uitgeven. Wat daaraan vasthangt aan die beslissing is dat dit jaar Paviljoen San Blas voor het eerst het hele jaar open zal gaan. En de partijen zijn bang dat een grootschalige opknapbeurt van de kop van de Zeeweg in het eerste jaar van het nieuwe Paviljoen San Blas, dat 12 maanden open gaat, ook nadelig is omdat het paviljoen niet goed te bereiken is. Een motorrijder is gisteravond gewond geraakt bij een ongeval in Heemstede. Rond kwart voor negen ging de motorrijder op een parallelweg van de Leidse Vaart onderuit. Ambulance en politie rukten uit om hulp te verlenen. Na eerste hulpverlening op straat is het slachtoffer met spoed naar het Fusziekenhuis in Amsterdam gebracht. Haarlem investeert de komende vijf jaar 10 miljoen extra in huisvesting van scholen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 Het springkussen stond op de parkeerplaats voor winkelcentrum Het Paradijs aan het Muidenbos in Hoofddorp. Meerdere kinderen moesten door ambulancepersoneel gecontroleerd worden. Ook zijn er drie kinderen naar het ziekenhuis vervoerd. De weg rondom de parkeerplaats is tijdelijk afgezet... en hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren is nog niet duidelijk. Een fietser is gistermiddag gewond geraakt na een val met zijn fiets...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 Het blijft overal in de regio droog en er waait een matige en aan zee soms een vrij krachtige noordoostenwind. Windkracht 5 tot 4 tot 5. De temperatuur die gisteren steeg naar 20, 21 graden is vanmiddag hoger en komt uit op maximaal 23, 24 graden. Oh wat lekker!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 waait er een meest matige oostenwind en blijft het tot de avond droog. In de avond en nacht naar zaterdag komt het tot buien... en daarbij is een hele grote kans op onweer. En daar gaan we het dus de eerste dagen weer mee doen... Am I look your loving eyes, I see love. I begin to understand And everything about you tells me I'm your man. And I live. Samen met uh, Travelling Wilburys. Eigenlijk zijn comeback single. Maar uh, bij samenwerking met Jeff Lynne, George Harrison, uh, Tom Petty, Bob Dylan. Die waren er allemaal bij bij deze opname. Ja, echt waar. Die waren er allemaal bij. Heerlijk waar. Adam Lambert. I try to believe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 is a ghost town Ja, De man die tegenwoordig uh, de vocalen doet bij Queen, hè? Brian May en uh, Roger Taylor. Uh, Adam Lambert dus, en het nummer heet de Blaas Staan. En dit, even terugblikken voor de mensen die er afgelopen zondag en maandag bij waren, want toen speelde hij dit ook, heb ik gehoord. Van het album Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. En dat heet en is uh, Lovely Rita. Ja, ja, dit is Sunday Sunday. going down. Lekker. You're not the month of May. Brows frown and too afraid to live.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 the dark.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 Land duidelijk Vind ik nou zo'n leuk liedje hè dit? Dit is Nederland. Lekker positief liedje. Dit is Nederland. Dit Dit is Van de Pointer Sisters. Kom maar, het giet horen, hè? De Pointer Zusjes. No so hard We zo hard De rest van de leuke platen die ik nog had klaarstaan... die uh, moet u te goed houden tot morgen. Want uh, ja, een uh, beetje chaotische uitzending vandaag. Maar uh, het zit erop voor vandaag. We zijn klaar. Het is gebeurd. Het is een, uh... Ja, ik had een beetje technische problemen met allerlei uh, internetverbindingen. Maar ze, ze doen het gewoon weer, dus nou ja. Joejoe, gelukkig maar. Nou, en wil, uh, jij wou nog wat vertellen? Wil ja, voordat, eens, we, voordat we eruit gaan, uh, vergeet u niet vanavond dat er een bijeenkomst is in de raadzaal... over de ambtelijke samenwerking tussen Zandvoort en Haarlem. Of die uitgebreid gaat worden of niet. U mag vanavond daarover van gedachten wisselen. En ook uw mening gaat meetellen in de uiteindelijke beslissing die daarover genomen wordt... Vanavond 8 uur in de raadzaal. Koffie en thee staat voor u klaar. Ik wens u een hele fijne dag verder en een goed weekend. En morgen is Rute weer voor u. Oh ja? Hoe ja. Ik, ik denk het wel. Ik, ik Omdat dat de volgende stap voor jou is, jongen. Oh, is dat zo? Ja. <laughs> stap 5. Maar ah, goed, het is uh, gebeurd. Ik ga, uh, ik ga even richting Beverwijk uh, begeven, weer. Ja, en het uh, wordt geloof ik spannend morgen. Want morgen gaan we horen wat het stappenplan van jou is. Ja, dan hield, misschien vanmiddag al, maar dat weet ik wel niet. Maar uh, morgenochtend ben ik er weer vanaf 10 uur natuurlijk met uh, Henny Rukert samen. En uh, oh, ja, het in uh, sport. Uh, sport. Morgenochtend om 10 uur. En uh, dan natuurlijk CFM Lunch is er weer morgenmiddag om 12 uur. Jawel. En ik wens u veel succes met de daverende donderdag vandaag. Met uh, zometeen onze grote collega Bart van der Meer. Yeah! Is een nieuwe shirtje. Dames, dames, u moet even op de webcam kijken. Want hij heeft zo'n sexy shirtje aan. Dat is echt ongelooflijk. Als u nou echt nog een beetje. ...inspiratie wil hebben voor deze donderdag... ...dan moet ik even gewoon... ...alleen de dames, hè, hier hoeft niet... ...alleen de dames gewoon even kijken, want... ...oh, wat is het sexy! Het is jammer dat ik die ene plaats van... ...dat ik geen tijd meer had, Dat had ik die gedraaid... ...Do You Think I'm Sexy, speciaal voor... ...Bart! <lacht> nou, oké, okay. zometeen dus Matchbox... Daarna meer uh, Muziek Boulevard Live... ...en vanavond uh, Alternative FM... ...en natuurlijk tussen Eppervloed... De, de avond en de domdag. Tot morgen. Doei. Bye bye. bye.